2 uur door meegens met het NOS-journaal. 10 grote palmoliegebruikers gaan radarbeelden van satellieten gebruiken... in de strijd tegen ontbossing. Onder meer Unilever, Nestlé en PepsiCo doen mee aan het project... ontwikkeld door Wageningen University en een Nederlands bedrijf. In landen als Indonesië en Maleisië zijn veel oerbossen gekapt... om plaats te maken voor palmboomplantages. De grote voedingsbedrijven willen over een paar jaar... alleen nog maar duurzame palmolie inkopen. Maar vaak is het moeilijk te controleren of producenten zich daaraan houden... Het radarsysteem moet daarbij gaan helpen. Een Nederlandse man en een vrouw zijn in Zuid-Afrika gedood bij een overval... melden Zuid-Afrikaanse media. Het gebeurde in Marlott Park in het noordoosten van Zuid-Afrika. Vier leden van een familie werden thuis overvallen door enkele mannen... nadat die te vergeefs bij de Nederlanders om werk hadden gevraagd. De overvallers bonden de vier daarna vast en bedekten hun monden met doeken. De man van 53 en een vrouw van 75 die op bezoek was overleefden dat niet... Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon het verhaal niet bevestigen. Uit de omstreden keystone pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota is bijna anderhalf miljoen liter olie gelekt. Het is de op een na grootste lekkage in twee jaar tijd. Het werd dinsdag ontdekt. Oorzaak van het lek is niet duidelijk. De pijpleiding is afgesloten en er wordt nog steeds aan gewerkt. Tegen de uitbreiding van de Keystone-pijpleiding... van Canada naar het midden en zuiden van de VS... wordt al jaren gedemonstreerd... milieuorganisaties vinden het risico op lekkages te groot. Fortuna, Sittard en FC Utrecht hebben zich verzekerd... van een plek bij de laatste 32 in het KNVB-bekertoernooi. Fortuna versloeg ADO Den Haag met 3-0... en Utrecht won van Excelsior 31 met 1-4. Het waren de laatste wedstrijden van de eerste ronde. De loting voor de tweede ronde is zaterdag. Het weer. In het noorden en oosten ligt een nachtvorst. Morgenochtend overal bewolkt. Van tijd tot tijd regen. Het wordt morgen 8 tot 14 graden. Dit was het NRS-journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Torime, interim houdt Jumping, I don't care. Life indeed can be fine If you really want to sometimes, Set out your dreams Ain't as easy as it seems You wanna fly around the world yeah. In a beautiful blue Va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu pueblo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.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 Hasta que las olas griten, hay bendito. Para que mis heels sellos... What if you are Everybody's looking for a come-up, and they wanna know what you're about. Out of this conversation, yeah, looks done stunning days. So don't ask that question here. This is just my only fear that we become hey. beautiful people. You're top designer clothes, front row fashion shows. What you doing, and you know inside the world.